Zes uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Brussel is een akkoord bereikt over een reddingsplan voor Cyprus. Het land krijgt een noodkrediet van 10 miljard euro... en daarmee is een faillissement afgewend. Voorwaarde is dat Cyprus zelf 5,8 miljard euro aan maatregelen doorvoert. Zo moeten spaarders met meer dan 100.000 euro op hun rekening fors bijdragen. Mensen met minder dan 100.000 euro worden ontzien. Ook worden de twee grootste banken van Cyprus geherstructureerd. De Cypriotische minister van Financiën, Saris, is opgelucht met het reddingsplan. Hij zei dat het vertrek van Cyprus uit de euro rampzalig zou zijn geweest. IMF-topvrouw Lagarde noemt het een veelomvattend geloofwaardig reddingsplan. Ook de Aziatische beurs reageerde opgelucht. In Tokio steeg de Nikkei-index met bijna anderhalf procent.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 Dat wil graag dat alle schoolpleinen rookvrij worden. En volgens het fonds willen de meeste scholen dat ook. Maar ondernemen ze geen actie omdat ze dan op weerstand stuiten... van het personeel en de leerlingen. Op het station van Almelo heeft de politie gisteravond... een overvallen neergeschoten. Hij raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij is buitenlevensgevaar. De man overviel een ijssalon. Toen de politie eraan kwam, ging hij er vandoor. Waarom de politie op hem schoot, is nog onduidelijk. Het weer, het wordt vrij zonnig en droog. Vanmiddag ligt de temperatuur rond de 2 graden, maar door de oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio in Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is 25 maart, een maandag. Goedemorgen. Cyprus is van de financiële ondergang gered, zo lijkt het. De details van het akkoord hoort u zo vanuit Brussel... van de voorzitter van de eurogroep Dijsselbloem... en onze eigen staatssecretaris van Financiën Wekers. Reacties vanaf Cyprus krijgt u van onze mensen daar... en econoom en bankendeskundige Harold Bening is hier... om te vertellen hoe hij erover denkt. Onze correspondenten in Rusland uiteraard, Duitsland, Frankrijk... vertellen zo hoe het akkoord daar valt. En Mark-Robin Visser, kunnen we dan ook wel weer op vakantie naar Cyprus? Dat is natuurlijk de vraag. Ik heb een afspraak met een Cypriotische die hier in Nederland een reisbureau runt... Eh, waar je reizen naar Cyprus kan kopen. De laatste tijd eh, zakte die markt nogal in. Maar eh, misschien dat we nu wel weer gaan. We gaan er straks vragen. En verder komen PvdA, D66 en GroenLinks met een nota over beter natuurbeheer. Is het in grote delen van Europa veel te koud voor de tijd van het jaar. En is sportclub Veendam bijna failliet en zijn supporters de wanhoop nabij. En muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. We beginnen met Gabriel. MUZIEK Catch a minute when she can I'm telling you I got a massive plan I'm gonna get your boy Nick. 6 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We praten u bij met het nieuws van de afgelopen uur. Het is nachtwerk geworden, maar ze zijn er dan toch uit. Cyprus is gered, maakte de voorzitter van de Eurogroep vannacht nacht bekend. A please to announce that the Eurogroup has um, reached a new political agreement with the Cypriot authorities on the key elements necessary for an adjustment program. Ondsirundijselbloem, door het akkoord komt er een Europese noodlening van 10 miljard euro. Cyprus draagt minstens 5,8 miljard euro bij aan het noodpakket. Daarvoor moet wel de bankensector op de schop, zegt Dijsselbloem. Die bankensector kon in deze omvang met deze risico's niet doorgaan. Dus die wordt nu fort geherstructureerd, Met name die twee hele grote banken die vol ook met risico's zaten. Dan blijft er nog steeds een bankensector over, maar die zal gezond zijn. Die zal afgeslankt zijn. Die zal ook gebaseerd zijn op gezonde financiële principes. Die internationaal zijn erkend en die we ook internationaal zullen monitoren. De noodleidende Leikie-bank wordt opgesplit en op termijn gesloten. En de Bank of Cyprus wordt gereorganiseerd. De details moeten nog worden uitgewerkt, maar één ding is volgens Dijsselbloem wel zeker. En dat is het verschil met een week geleden. Spaarders met minder dan een ton op de rekening worden ontzien. Eurocommissaris Solerín was zichtbaar opgelucht dat er een akkoord was bereikt. Hij excuseerde zich aan de journalisten dat het allemaal zo lang moest duren. Thank you for your patience, ladies and gentlemen. It's been yet another hot days night. I'm not saying a long and winding road. <laughs> maar <voor laughs> Voor Cyprus was het het wachten wel waard. Staatssecretaris Wekers van Financiën, die Nederland dus vertegenwoordigt... zegt dat Cyprus gered is door het plan. Heeft u nu een deal waardoor Cyprus van de afgrond is gered? Absoluut. Ik ben blij dat we vanavond uiteindelijk tot een deal zijn gekomen... waarmee uh, een uh, wanordelijk uh, faillissement is afgewend. Ook het IMF is tevreden. Topvrouw Lagarde zei dat het een veelomvattend geloofwaardig reddingsplan is... dat de Cypriotische belastingbetaler niet al te zwaar belast. We believe that this will form a lasting, durable and fully financed solution. Dus nog afwachten hoe er op Cyprus zelf gereageerd wordt op het akkoord? Dat hoort u zo dadelijk deze uitzending. Maar gisteravond laat overheerste vooral nog de onzekerheid, merkt de correspondent Corny Keese. Er is ongerustheid. Mensen voelen zich uh, ja, een beetje in de steek gelaten en zijn bang.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 De commissie zal alles mogelijk doen om de sociale consequenties van deze economische schok... en te helpen om de meest vulnerabere mensen te beschermen. Cyprus is een part van de Europese familie en Europa zal bij de Cypriot-beelden staan. Al dus Eurocommissaris Rein, Uiteraard praten we u de komende uren bij over de maatregelen. Je verwacht het niet, maar op de Veluwe bij Hoogsoeren heeft een heidebrand gewoed. Gisteravond was er een stuk heide in brand gevlogen. En inderdaad, het kan gebeuren in deze tijd van het jaar bij deze temperaturen, vertelt de brandweer. Heide en grassen die op dat specifieke veld staan, die zijn bij dergelijke temperaturen en ook bij deze windsnelheden, zijn inderdaad brandbaar. De omvang van het verbrande terrein was beperkt. Dat was 200 bij 100 meter. De brandweer had het vuur dan ook snel onder controle. Politie en brandweer onderzoeken vandaag wat de oorzaak van de brand was bij Hoogsoeren. Er was er gisteravond nog het interview van Johan Dergsen met Rafael van der Vaart op televisie. Daarin reageerde hij onder andere op de ophef die was ontstaan na de scheiding van zijn vrouw Sylvie. Eerder was er al een fragment van het interview uitgezonden... waarin hij zei dat die Sylvie op oudejaarsavond niet geslagen had. Ik heb overigens niet geslagen, dat, laat dat even duidelijk zijn. En verder ging hij in op de negatieve publiciteit. Hij is bedroefd dat zijn zoontje een verkeerd beeld van hem op televisie heeft gekregen. Het moeilijkste is natuurlijk voor mijn kleine uh, ja, zoon die naar school moet... en uh, dat kinderen uh, zeggen dan, uh, die, die horen natuurlijk ook wat er gebeurd is. En, en dat, dat, is wel, dat is voor mij het moeilijkste en dat, daar ook wel verdrietig van. En ja, dat we dat niet kunnen regisseren en niet onder controle kunnen houden... ja, dat heeft me ook wel pijn gedaan, ja. En dat de scheiding zoveel aandacht krijgt in de media... noemde Van der Vaart vervelend. Dan kijken we u, voor u in de kranten vanochtend. Eh, een aardige blik eh, op het verloop van het overleg... met Cyprus, met de IMF, met de Europese Raad. Eh, uiteindelijk heeft dat nog heel lang geduurd... Eh, waarna de ministers van de, de 17-eurolanden vannacht pas konden beginnen... om eh, uiteindelijk het formele besluit te nemen, akkoord te gaan. Het FD haalt daaruit uit dat overleg dat Herman Van Rompuy, Europees president, de regie overneemt in het dramatisch overleg tussen de eurolanden over Cyprus. Daarbij de foto, dezelfde foto als. Ja, ah, nee, geloof ik. Ja, inderdaad. Met uh, overleggende minister Schäuble van Duitsland zien we daar naast IMF-voorzitter Lagarde. De Telegraaf heeft als kop Cyprus slikken of stikken. Nou, dat is uiteindelijk... Uh, zullen wij in de loop van de ochtend weten of dat slikken of stikken was? Uh, daarover hoort u meer. We lezen ook bijvoorbeeld dat het parlement uh, buitenspel gezet lijkt. Daarover later meer. En de Telegraaf heeft ook ander nieuws. Uh, VVD stuur Rijksofficier naar Sint Maarten, want de bezem moet er doorheen. De kou is ook een thema in de ochtendkrant. Daarvoor op de Volkskrant bijvoorbeeld een foto van een mevrouw. In een windjack met een capuchon. Terrasje pakken staat erboven. Lentezondag langs de afsluitdijk. Bij Lunchroom, het monument aan de afsluitdijk, is het terras bedekt met ijs. En dat zie je ook duidelijk. De tafels vol en de ijspegels hangen eraan. Tja, en een prachtige foto ook op de voorpagina van het AD. Het is lente, dus schaatsen maar. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. En Lara Rensen en Marcel Ooster. to know that I Sorry, because I know that I can. We gaan naar Mark Robin Visser die schaalt wat rond in Leersen. Ben je nog alleen trouwens, Mark Robin? Ja, <laughs> oh. ik ben nog steeds alleen. Maar ik heb wel goed nieuws, ja. want uh, er gloort licht aan de horizon in Leersum. En ik kan je melden, dat is waarschijnlijk in de rest van Nederland ook zo. En dat vind ik zo fijn dat het alweer gewoon licht wordt om zes uur s ochtends. Dat scheelt enorm. Zo moet Cyprus zich ook ongeveer voelen. Er licht aan de horizon. Ik vind het eigenlijk wel goed geregeld, gewoon in tien uur tijd een heel eiland redden. Dat vind ik knap, dat moeten we vaker doen. Toen, vroeger had je daar toch jaren voor nodig. Ja, en dat we het dan ook allemaal nog gewoon giraal oplossen. Dat is toch gewoon uh, zo van, nou, ik ga 10 tien uur en dan is het opgelost giraal is toch fijn, ik zou zelf eigenlijk ook wel een giraal opgelost. Uh... <lacht> ja. Niet hoor. Of Weer, dat, uh, ja. Ja. Als je erover nadenkt, denk <lacht> je, goh, dat kan dus wel. Het kan dus wel, hè? Als je maar wil allemaal met elkaar. Maar goed, ja, Leersum. Uh, het schijnt hier, dat is heel grappig, want dat bedenk je niet... maar uh, dat hier dus een reisbureau is waar je reizen naar Cyprus kan boeken... dan denk je van, goh, hoe kom je nou met zo'n reisbureau in Leersum terecht? Maar je hoeft natuurlijk tegenwoordig helemaal niet fysiek meer een reisbureau. Dit is ook gewoon een, een online, uh, via het internet allemaal gebeuren. Dus dat kan je natuurlijk overal doen waar je wilt. Maar ik heb wel straks een afspraak dus daar, bij mevrouw Verkijk. Zij uh, woont al heel lang in Nederland, 13 jaar al. Het is dus met een Nederlander getrouwd... En bij haar kan je dan reizen naar Cyprus boeken. Nou, dat is dus de afgelopen tijd wel enorm ingezakt, hè, die markt. Want ja, als je dan in de krant leest dat er bijna geen geld meer uit de geldautomaat komt... dan ga je daar natuurlijk liever niet uh, naartoe op vakantie. Zou dat nou weer aantrekken, hè? nu die uh, virale oplossing uh, is bedacht voor, uh, voor Cyprus? Dat is natuurlijk een grote vraag. Ik ben er zelf eigenlijk nooit geweest. En jullie wel eens Cyprus geweest, in Cyprus geweest? Nee, nee ik ook niet. Nee, misschien nu toch wel een goed moment om te gaan. Een beetje goedkoop instappen. He, met een reddingsplan en zo. Ik weet het eigenlijk niet. Ik begrijp wel dat je, als je dan zo hoort van dat zo'n land in financiële problemen zit, dat je dan ook denkt. Van ja, daar gaan we dan niet naartoe. Je wilt je gaat niet lekker op vakantie in een land waar het niet zo heel goed mee gaat. Tenminste, dat zou ik zelf niet zo uh, niet zo kunnen. Maar dat gaat dus misschien allemaal veranderen. Allemaal in Leersum wordt het allemaal geregeld. Vakanties naar naar Cyprus. Gaan we vandaag alles over horen en natuurlijk ook hoe ze dat hier allemaal uh, beleven. Ik hoop dat we nog een stukje Cypriotische radio misschien mee kunnen pikken oh, straks. Ja. Dat lijkt dat is eigenlijk fijn, wel hè? leuk. Ja. Even luisteren hoe dat daar, want wij hebben het dus over uh, Cyprus is gered. Hè? Maar mm -hmm. ik ben heel benieuwd hoe ze daar zelf wat voor woorden en termen ze zelf gebruiken daar. Dat weet ik natuurlijk niet. Nou, dat gaan we voor. horen, ja. Ik ga even door. Doe maar ja. eventjes op zoek naar contact ja met iemand. Is het koud? Volgens mij. Ja. Het een beetje stijf Becky. We gaan naar een uh, kunstproject. Een bijzonder kunstproject. En het is nog klaar ook. Zeven reusachtige sculpturen langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht. Het zijn waterwerken van Ruud Keijer. En samen met de kunstenaar ging Jeroen het kijken. Forward heet de eerste: Bearable Lightness Dan. Chardonnay Overstag. Circuit, weerslag en dan de zevende, vlak onder de brug, over het Amsterdam Rijnkanaal. Cohesie. Reuzen van beton. Stoer is het woord, Ruud Kuijer. Uh, stoer, ja, groot. Uh, maar dat is geen doel op zichzelf. Het is een enorm wijtse omgeving. Het kanaal is 100 meter breed. Die brug heeft er overspanning spanning van twee 37 geloof ik uit mijn hoofd. En dan heb je nog de nieuwe schoorsteen, die is 150 meter hoog. Dus die is 40 meter hoger dan het dom. En ik uh, heb dit altijd een geweldige plek gevonden om, uh, om iets tegenover te stellen. Een persoonlijk gebaar in te maken. Dus ja, ik, ik, ik moest met, met die maat, ik moest iets met die maat. En die heb ik wel helemaal moeten ontdekken, stap voor stap. De dimensie van dit havengebied met zijn loodsen, zijn oude industrie... de kolencentrale, was over het algemeen gewoon lelijk van functionaliteit. En dan, door die zeven betonnen titanen, krijgt het ineens een hele andere identiteit. Dat was ook de bedoeling, of dat is ook de bedoeling. Maar hier heb je natuurlijk ja, met zulke, zulke dimensies en te maken... Dat, dat, dat je daar iets uh, voor moet vinden. Dit beeld hier waar we nu voor staan is gewoon 10 meter hoog. Nummer 3, beeld nummer 3, Chardonnay. En dat was voor het eerst, na beeld 1 en 2, dat ik voelde, hé, hey, ik heb de juiste maat te pakken. Want dit beeld is ruim hoger dan die woning daar. Dit voelt goed voor deze omgeving. Je kunt ze ook zien vanuit de trein over de brug. Kom je uit Amsterdam? Kijk, daar gaat de ICE. Uh, je kan... Vanuit de trein eh, eh, liggen ze, als je vanuit Utrecht komt en gaat links zitten, liggen ze als het ware aan je voeten. Waterwerken die ook iets anders symboliseren. in tijden van crisis, na 12 jaar. Namelijk doorzettingskracht, scheppingskracht. de betonnen realisering van dromen. Ja, zeker. Uh, uh, ik heb er altijd in geloofd. Ik geloof dat ik, nou ja, ik wil graag iets doen voor een eigen plek. En uh, wat is dan mooier als je, dat, uh, als je die gelegenheid krijgt. En die krijg je niet zomaar. Je moet natuurlijk veel praten met mensen om de tafel. En ik heb... Sponsors, EZ, Boskalis. Ja. Burgemeester Opstelte oorspronkelijk nog van Utrecht. Ja, ik heb wel mensen moeten overtuigen. En uh, dat is gelukt. De eerste drie beelden waren heel moeilijk. Met houtje, touwtje en uh, kunst en vliegwerk voor elkaar gekregen. En daarna kwamen er echt wel partijen in beeld. Ze staan. Ze staan. Het is, het is voltooid. Sinds december staat beeld 7. En beeld 7 is het hoogste beeld van de reeks. 12 meter. Kijk, hij is net hoger dan de trein. Twee intercities cities rijden nu langs. Ja, ja. En je, vanuit de trein kun je een... Uh, één vorm zien met de logos van de steden Amsterdam, Utrecht, Basel. Nou ja, je moet opletten. Je moet het ook een beetje weten. Uh, maar ik hou van dat soort verborgen... Betekenis. Het is namelijk het knooppunt tussen water en spoorverbinding tussen ons land en Europa. Ruud Kuijer, kunstenaar, maakte de waterwerken langs het Amsterdam Rijnkanaal. Acht minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Veel Pakistanen dachten hem nooit meer terug te zien op het politieke toneel. Maar oud-president Berves Musharraf vloog naar huis na een ballingschap van vier jaar. Bedreigingen, rechtszaken en een Handjevol aanhangers wachten hem op. En een verkiezingsreis die hij denkt te gaan winnen. Er zijn niet zo veel mensen vandaag. De crowd is een beetje zin. Wat denk je? Ik denk dat mensen...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 Stichter van Pakistan zou die uh, spreken hier in Karachi, maar dat ging niet door. The cricket match between Pakistan en South afrika is going to be held today. Uh. And people are seeing the match. Uh, deze meneer heeft ook nog een mooie reden. Iedereen zit vandaag cricket te kijken, zegt hij, want uh, er is een wedstrijd tussen Pakistan en Zuid-Afrika. Ja, en dan is het wel heel moeilijk voor een politicus om, uh, om duizenden mensen op de been te krijgen. Of or, or, or is it maybe that there is just not so many supporters for Mr. Musharraf? Not possible.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 En ja, zo'n man geeft je een kans. When he was ruling the Pakistan, the poor people have a job and they can buy their groceries. De arme Pakistanen waren gelukkig in zijn tijd, want die hadden eten in de buik. De rijke Pakistanen waren gelukkig, want hun bedrijven, hun business draaiden uh, op volle toeren. And the rich people were happy because their factory and businesses were running. Dat is de reden, zegt hij, waarom wij zo veel vertrouwen in hebben dat... Uiteindelijk heel Pakistan weer voor Musharraf zal kiezen volgende maand. Now everybody is hungry and they are in deep trouble. You think they will not miss that good time? Not possible. It will be foolish to, I mean, to even think that people will not support ja, en Daar is hij, de man die staatsgreep pleegde, zichzelf uitriep tot president van Pakistan, een hoofdrol speelde in de nasleep van de aanslagen van 11 september in New York.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 Musharraf spreekt toch nog een paar duizend aanhangers toe. Hij vraagt zich af waar die mensen zijn die zeiden dat hij niet terug zou komen. Je ben er nou, toch? En hij zegt dat hij verdrietig wordt als hij ziet in welke staat Pakistan op dit moment verkeert. En nou, dat willen de mensen hier wel horen. Een verslag vanuit de Pakistanse havenstad Karachi van Lucas Waagmeester. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport... De Nederlandse achtervolgingsploegen hebben in Sochi beide goud gewonnen bij het WK-afstand. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Wij waren niet direct zeker van winst. De andere ploegen konden nog onder de Nederlandse tijd duiken. Koen Wij was daarom nog zenuwachtig. Nou, dat was wel even spannend. Kijk, uh, 3:42, dat is volgens mij van ons drie de langzaamste rit. Maar uh, desondanks voelde we wel dat het zwaar was. In ieder geval, uh, de snelheid lag niet extreem hoog. Maar uh, ja, het was een tijd dat het mogelijk was. Dus dat was wel even spannend. Ja. Ja, Zuid-Korea kwam nog in de buurt, maar werd uiteindelijk tweede op meer dan twee seconden van de Oranje-equipe. Nou, de Nederlandse vrouwenploeg deed het nog beter, won met uh, overmacht. Zilveren medaillewinnaar Polen moest bijna vijf tellen toegeven op iedereen Wust. Diana Valkenburg en Marit Leenstra. Dat was de vijfde medaille voor Wust dit toernooi. Drie keer goud en twee keer zilver. Hoe bijzonder dat is, beseft ze eigenlijk nog niet.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 Bij de mannen lukte het Jan Smeekers niet om zijn favoriete rol waar te maken op de 500 meter. Hij stond na de eerste race nog op goud, maar moest na de tweede race genoegen nemen met het brons. Twee jaar geleden was ik zijn kind als een kind met die derde plek. En nu uh, is het even een andere wereld. Ja, dat is heel verhangen. Na een hele goede eerste race ja, verpruts je de tweede. En dat, uh, ja, dat is heel erg, heel erg kloot. Wereldtitel ging uiteindelijk naar Taiboum Mall uit Zuid-Korea ook bij de vrouwen was er zuid koreaans succes op de 500 meter. sang Lee verdedigde haar titel met succes. Voor de Nederlandse vrouwen waren er helaas geen medailles. Thijsje Unuma eindigde als vijfde. Eerder viel ze bij de WK sprint ook net buiten de prijzen. Ja, na Calgary had ik, na Salt Lake had ik gedacht nooit een vierde worden, maar er was niet mijn plan om vijfde geworden en dat uh, is wel erg shit nu even. Slovaak Peter Sagan heeft de wielerkoers gent gewonnen. Sagan reed in de slotfase weg uit een kopgroep en kwam uiteindelijk alleen aan. Gio Lippens.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 Gent-Wevigem was vanwege de kou 45 kilometer korter gemaakt. Bij de vrouwen ging de zegen naar Kirsten Wild. Zij was na 112 kilometer in de sprint te sterk voor landgenoten Sanne van Pasen. Wild was afgelopen woensdag ook al de sterkste in dwars door Vlaanderen. En Thomas de Gent heeft Vacans Soleil DCM de eerste overwinning van dit kalenderjaar bezorgd. De Belg won de zevende en ook tevens laatste etappe van de Ronde van Catalonië. De Ier Daniel Martin werd de eindwinnaar van deze rittenkoers. Tot slot, volleyballers van Landstede, die hebben in de strijd... om het landskampioenschap een vijfde en beslissende finale-duel afgedwongen. De ploeg uit Zwolle won in Groningen met 3-2 van Lycurgus. De beslissing om de landstitel valt zaterdag in Zwolle. Na half zeven gelijk maar eens naar Brussel, naar correspondent Tijn Sade. Hij heeft de details van het reddingsplan voor Cyprus. Radio 1, het NOS-journaal. Eerst Jan van de Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Op Cyprus moeten spaarders met meer dan 100.000 euro meebetalen... aan de redding van de twee grootste banken. Die banken worden hervormd en de ene van zal op den duur verdwijnen. Met die maatregelen wil Cyprus miljarden binnenkrijgen. En in ruil daarvoor krijgt Cyprus 10 miljard euro noodsteem. Ze meteen dus meer vanuit Brussel van Tijn Sade.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 De politie in Parijs is gisteravond slaags geraakt met mensen die demonstreerden tegen het homohuwelijk. Dat gebeurde toen zo'n honderd jongeren door een politieblokkade probeerden te breken. De politie zette traangas in. De betogers willen voorkomen dat de Senaat instemt met het voorstel om homohuwelijk en adoptie door homo's in Frankrijk toe te staan. En bij acht de kerken op Walgeren zijn drie fietsers gewond geraakt bij een ongeluk. Ze werden geschept door twee auto's. Ze geleden van een besneeuwde weg in de sloot, die auto's. Eén fietser is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer nog vandaag. Vrij zonnig en droog. Vanmiddag ligt de temperatuur rond de 2 graden. Maar door de oostenwind voelt het dan veel kouder aan. Morgen iets minder wind. Opnieuw zonnige periode. Dan wordt het een graad of 4. De verkeersinformatie naar de ANWB, daar is Wijnandswaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Tot nu toe twee bijzonderheden. Bij Rotterdam, op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Knopend Ketelplein, drie kilometer Fiede. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. A27 naar Breda. Bij Noordloos 5 staat daar een vrachtwagen met een lekke band. En die blokkeert de rechte rijstrook. Verkeer van Utrecht naar Gorkum kan beter omrijden via Deel over de A2 en de A15. Goedemorgen, uit de taalglas. U spreekt met Anhoek. Ik heb een ster, maar kunnen jullie ook naar mij toe komen? Ja, hoor. Fijn, hoe drinkt de monteur een koffie? Of liever een soepje? Autoruitschade, wij komen graag naar u toe. Autotaalglas laat je niet barsten. Wel gratis 0800 0828. Geachte heer Nijnatten van IT-bedrijf PVN. Graag zouden wij even bij u solliciteren. Wij zijn Centraal Beheer Agmea Zakelijk. We hebben ruim 100 jaar werkervaring in de zakelijke markt.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over dat reddingsplan voor Cyprus. Er is dus een akkoord, u heeft dat gehoord. En dan moeten de spaarders ook gaan bijdragen. Tenminste, spaarders met een kapitaal boven de 100.000 euro. Daarmee is de weg dan vrijgemaakt voor dat noodkrediet... van 10 miljard euro voor Cyprus. We gaan naar Brussel, naar Tijn Sadé, onze correspondent. Uh, Tijn, ja, dan is Cyprus dus gered. Maar was dit nou op het allerlaatste nippertje... Ja, een beetje wel. Hè? Nou, het werd zo, zo natuurlijk weer heel laat. Een paar uur geleden kwam het akkoord er. Nou, het duurde allemaal zo lang omdat men het probleem maar meteen bij de kern wilde aanpakken. En dan niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn uh, zaken wil doen met Cyprus. Nou, ten, uh, ten eerste, één grote bank op Cyprus wordt volledig geliquideerd... Een andere grote bank wordt uh, volledig geherstructureerd. En daarmee wordt dus uh, dat enorme financiële waterhoofd, dat Cyprus is... en dat ook het grote probleem was, een stuk kleiner gemaakt. Nou, de acute Europese lening die Cyprus nodig heeft, uh, zoals Nederland ook wilde... dat blijft 10 miljard. Meer is dus niet nodig. Nou, en dan op de lange termijn is toegezegd dat Europa het eiland gaat helpen... bij een soort van economische herstart... En um, is het jou duidelijk, Tijn, wat de spaarders gaan bijdragen aan de oplossing? Nou. Eh. Uh... Alleen spaarders met meer dan 100.000 euro. Zij worden de dupe. Zij die dat hebben uitstaan bij die ene bank... Dus, die helemaal gaat verdwijnen, die verliezen hun kapitaal volledig. Bij die andere bank, die wordt omgevormd... worden deze ja, grote spaarders, hè, om het even zo te noemen... straks aandeelhouders van uh, die nieuwe bank. Uh, kleine spaarders worden volledig uit de wind gehouden... conform de afspraken die daarover in Europa bestaan. Mm. Ja, en dat is echt nu een uh, keiharde toezegging. Dat zei Dijsselbloem hierover een paar uur geleden. Uh, dus ja, een echte belofte, een toezegging. Maar dat is, Tijn, als het om Leikie Bank gaat... dan een heffing van 100 zouden we kunnen zeggen? Ja, die verliezen hun geld gewoon volledig. Uh, ja, men zegt uh, hier, uh, god, dit soort banken... Uh, die waren eigenlijk gewoon de veroorzaker van de problemen. Uh, door deze bank nu helemaal op te doeken... Uh, pakken we het probleem echt bij, uh, ja, bij de wortel aan... Mensen dus inderdaad met 100.000 of meer, dat zijn vaak dus die Russische of Britse uh, uh, spaarders uh, die mm -hmm. dat geld hebben weggezet op dat eiland. Ja, die kunnen fluiten naar hun centen. Ja. Kern van uh, het akkoord is, als we ja goed begrijpen, Tijn, uh, die herstructurering dus van dat waterhoofd van die financiële sector. Waarom was dat nou vorige week, precies een week geleden, niet mogelijk? Ja, dat vroegen wij natuurlijk ook meteen, uh, niet alleen aan Dijsselbloem. En, uh, iedereen in het, uh, ja, in het gezelschap van journalisten vroeg zich dat af. Dijsselbloem zei hierover heel eenvoudig. Dit was vorige week, toen we hier ook in Brussel aan tafel zaten... gewoon nog onbespreekbaar. Nou, hij zei wel meteen spijt te hebben dat het akkoord van vorige week... waarbij dus die kleine spaarders ook eventueel zouden moeten gaan meebetalen... veel onrust daarover... hij had spijt dat dat inderdaad dus zoveel onrust heeft veroorzaakt. Dat hadden we beter moeten uitleggen, zei Dijsselbloem. Nou, dat heeft hij eerder deze week ook al toegegeven. Dat herhaalde hij nog een keer. Maar ja, dat het nu dus wel tot dit akkoord is gekomen... Dat was volgens Dijsselbloem toch te danken aan wat er de afgelopen week gebeurd is. Aan de politieke druk, de economische en de financiële druk. Uh, vooral door het Internationaal Monetair Fonds. Door Christine Lagarde, de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds. Zij heeft heel veel druk uitgeoefend. En er was natuurlijk veel onrust hè, vorige week um, op Cyprus ook, uh, onder andere. Het parlement stemde tegen de deal die uh, was, uh, was afgesproken. Weet jij of het parlement überhaupt stemt over, over de deal die nu tot stand is gekomen? Maar er wordt nu gezegd dat de president van Cyprus naar Brussel was gekomen... toch met een bepaald mandaat om te onderhandelen. Zodat waar hij mee thuis zou komen met dit akkoord wellicht... dat, dat, dus, uh, ja, dat je dan geen parlementaire stemming meer nodig hebt. Daar is nog wat onzekerheid over. Ik durf dat niet uh, zo stellig te zeggen. Maar nee. de president had een flink mandaat dus van de, okay. de parlementariërs op het eiland. Uh, maar ja, je moet je natuurlijk wel voorstellen... wat gaat er verder nu op Cyprus gebeuren? Want ja, een hele een bank Verdwijnt. Nou, heel veel mensen werken daar. Dat was de sector. Daar werkten de meeste mensen. Dus uh, het gaat heel veel gevolgen hebben op dat eiland. Heel veel mensen zullen hun banen verliezen. En daarom ook heeft de Europese Commissie meteen gisteravond gezegd: uh, wellicht maar een doekje voor het broeden. Misschien wordt het echt serieus. Maar we gaan het eiland echt helpen bij een reset, een herstart. Ja, en ik begrijp ook dat uh, het IMF ook geëist had dat. Met name over die heffing op spaartegoeden... dat daar niet meer over gestemd zou mogen worden door het parlement. Dus dat is een vrij strikte, strikte eis. Ja, nee, precies. En uh, Christine Lagarde van het IMF en uh, de Cypriotische president hebben eindeloos uh, gisteren en vanochtend uh, in de vroege uurtjes met elkaar gezeten. Dus ik denk dat dat wel rond zal zijn, want anders kan uh, de president van Cyprus hier ook niet mee naar huis en zou de, uh, dit akkoord er ook niet zijn gekomen. Dus uh, ga er maar vanuit dat dit het nu al wordt. Goed. Um, het Parlement werd dus op die manier wel buitenspel gezet. Wij gaan eventjes naar uh, Mark-Robin Visser. Dankjewel dank je wel voor nu. Uh, Mark-Robin, jij bent inmiddels aangekomen in Leersum bij je gast? Ja, zeker. Ja, wij zitten ook al naar de, naar de Cypriotische uh, televisie uh, te kijken. Tenminste, dat is het kanaal wat hier via de satelliet te ontvangen is. Dus ik zal je even laten horen wat daar nu gebeurt. Ik zie twee mensen in een weiland zitten. Een jongen en een meisje met een takkenbosje erbij. En ik zal even aan Niki verkijken, want die kan dit natuurlijk verstaan. Waar gaat dit over? Het is gewoon een wet, Cypriotische sketch met een soort liefdesverhaal. Maar waar is het nieuws? Ja, dat weet ik niet. <laughs> Misschien waren ze gewoon. Uh, Zijn ze nog niet wakker? Maar, nou, ik vermoed dat ze waren de hele nacht uh, wakker En nu en hebben ze nu gewoon een oude is, soap erop gegooid. Uh, ja, ja, inderdaad. Dat uh, ze moeten even uitslapen eerst. En dan, uh, Hoe laat beginnen de nieuwsprogramma's uh, Cyprus? Ik heb geen idee. Ik heb, meestal volg ik uh, de nieuws op Cyprus overdag, uh, ja. in normale tijd. Niet rond dit tijdstip. Nee, nee nooit. Maar, maar ja, het Radio 1 journaal is al lang wakker hier. Ja, maar ik vermoed ja, daar, ja, ik heb geen internetradio om te horen, maar uh, ik ben zeker dat dat, dat zijn, uh, zijn zijn zijn Klaar Waker. Nou, hebben we hier he, de NOS en ook de andere nieuwsstations ja. in Nederland en de kranten die zeggen Cyprus is gered. Dan nou ben ik zo benieuwd hoe daar op Cyprus zelf over bericht ja, zal worden. Ik heb geen idee. Voelt het ook als een redding daar? Of? Uh, ik heb nog niet met, uh, met mijn familie op Cyprus gesproken. Dat moeten we straks nog maar eens even gaan proberen. Ja, hè? Dat ga ik doen. Uh, Hoe heeft u het gevolgd eigenlijk allemaal? De hele week uh, via de internet, via de Cypriotische satelliet... Ja. via de, de Nederlandse uh, ja. radio, uh, de, de tv en radiostations. Ja. Uh... Nou, u, uh, u, u heeft een reisbureau, he? ja. uh, online uh, reisbureau. Mensen ja. kunnen reizen bij u, uw boeken naar, ja. naar Cyprus. Ja. Krijgt u nou veel vragen? Van mensen? Uh, nou op dit moment is hij een beetje stil. De situatie, ja. ja ik... Hoe stil is stil? Ja, heel stil. 0,0? Ja. 0,0. Ik heb wel mensen die hebben mij benaderd voor de situatie. Ja. En ze hebben gezegd, nou, we wachten even af na maandag. Ja. De mensen wachten af. De mensen wachten, ja. En dan ja. hebben we dus van het weekend ook nog het bericht gehad... Van dat er maar 100 euro uit de geldautomaat ja. daar komt. Ja. Ja, ja, dat is, ja, dat, dat, dat, de weekend... Dat is natuurlijk ook als... dodelijk voor toeristen als je dat... Uh... Ja, als je daar bent en je kan niet uh, betalen. Maar uh, ja, ik heb met mijn broer nog gisteren gesproken... en uh, dat kon nog uh, met uh, visa kaart betalen, uh, maar dan hoor je andere berichten... dat moet je toch cash betalen. Zo, je hoort allerlei soort scenario's. Zo, je weet niet meer wat moet je moet geloven en wat moet je ook aan je... Ja. Klanten aanraden. Hoeveel klanten heeft u nou op Cyprus? Op dit moment heb ik niemand. Niemand? Niemand. Nee, nee, Ze nee. kan straks wel even goedkoop bij u ja, reisje. Ja, ja nee, maar ik heb wel klanten die in, in april in, oh. met de meivakantie zullen gaan. Ja, ja meestal het is het een beetje een dus periode. Tussen, uh... Waar let u nou op? Want u zegt, straks in april en mei gaan er weer mensen ja. uh, als reisorganisatie. Waar let je op? Uh, wat bedoel je? We noemen dit situatie. Ja, u moet natuurlijk contacten leggen met hotels en oh, dingen ja, ja, reserveren ja, ja, en zo. Ja, dat, ja, ja natuurlijk. Ik, uh, ik, ik zorg dat alles wordt uh, geregeld. Ja. Maar alles goed. moet betaald worden van tevoren. Ja, ja maar dat is een. een dit, ik, mijn reisbureau is een Nederlandse bedrijf, dus ik volg oh. de. Ja. ...de regels van de, van de... ...van de... ...ja, van hier. Van Zoals regels, het hier gaat, ja. ja, inderdaad, van de ANWR ja. en uh, mijn eigen voorwaarden. Ja. Wij kijken nog even naar de televisie. Ja, er staat nou een man te schreeuwen in een weiland. Ja, ja inderdaad. <lacht> maar dat ziet er toch een beetje uit alsof er gewoon daar helemaal niks... ...zo'n beetje zo'n niks aan de hand serie is dit. Ja, het is gewoon een lekker gevoel. Uh, om even, Heerlijk, niks te Ja, aan. verstand noelen nullen. Uh, lekker genieten van een uh, soort ouderwets. Uh, Heerlijk, ik, veel leuker. Het, uh, ja, ik zou, ik zou niet zeggen, dit is een soort Basie en Adriaan, maar... Voor volwassenen is dit. Ja, Basie en Adriaan voor volwassenen. Psychiat... Zeg, uh, we moeten straks maar eens proberen contact te leggen daar. Kijken of ze wakker ja, zijn. Ik heb, uh, ja, ik heb mijn, mijn broers ja. bellen om te zien bellen. hoe dat wel. Ja, oké. Okay. ondertussen kijk ik met één oog. Naar deze heerlijke Cypriotische niks aan de hand televisie. Tot straks. Heel veel meer. Vanaf Cyprus hoort u ook later natuurlijk dit Radio 1 Journaal. En straks spreken we ook met een hardcore Veendam fan. Jazeker, die bestaan. Ze zijn er echt en ze proberen met man en macht... een faillissement van de club te voorkomen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld uit Syrië is de oorlog tegen president Assad... een heilige strijd voor moslims. Volgens fanatieke jongeren die vanuit Nederland afreizen om daar te vechten... is de oorlog een jihad. Maar volgens Marokkaanse organisaties klopt dat helemaal niet. Tijdens een bijeenkomst voor bezorgde ouders... bleek het niet mogelijk om daarover te discussiëren, zag Matthijs van der Wiel. Het valt meteen op hoeveel beveiligers er zijn... in en rondom de Al-Kabir-moskee in Amsterdam. Beveiligers met en zonder uniform...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 probleem dat er een groep is die uh, natuurlijk heel fundamenteel anders, anders denkt... Ja, meer op eigen houtje dingen gaat doen, zoals we hebben gezien. Ja. Omar, een van de bezoekers, staat de discussie vanaf de zijkant te bekijken. Dat is gewoon de realiteit van de moslims, dat er uh, verschillende scholen zijn. Maar dan is toch wel de conclusie ja. dat uh, alle goede bedoelingen ten spijt... Ja. de Marokkaanse organisaties... Ja. Die imam, ja. moskeebestuur, een Kamerlid zat hier, ja. dat die helemaal niks kunnen doen tegen die radicalisering nee. en tegen die drang van sommige jongeren om die kant ja, op te gaan. Inderdaad, omdat een ze, ze, zo'n jongen zei al van: ja, Mijn sheik zegt dit. Die zegt iets heel anders dan wat jullie zeggen. En daarmee gaan dit soort bijeenkomsten ja. ook niet een einde nee. maken aan die Syrië-reis. Nee, nee, het, la, het laat gewoon, gewoon zien hoe verdeeld uh, de meningen zijn. Matthijs van der Wiel maakte dit verslag. Wijnand zwaan bij de AWB Wijnand, rond Rotterdam is problematisch al, hè, zo vroeg? Ja, op de A20 naar Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd... bij het knooppunt Ketelplein. Betekent dat de verbindingsweg naar de A4, naar Hoogvliet, dicht is... en veroorzaakt een behoorlijke opstopping. Zes kilometer file nu al. En de A27 van Utrecht naar Breda... Daar staat het vast voor Noordeloos over 8 kilometer. Er staat een vrachtwagen met een kapotte band en die blokkeert de rechte reis. Nou, zijn er vroeg bij. Uh, vanochtend, wat verwacht je daarvan? Ja, het is wel tekenend, want we verwachten ook in deze ochtendspits de meeste file's bij Utrecht en bij Rotterdam. Verder toch wel een normale spits, al met al. Rond half negen staat er zo'n 180 kilometer file. Wijnlandswaan bij de AWB, dankjewel. Dit is tot half tien. Het NOS Radio 1 journaal Turner was dat met uh, Typical Mail. Heel donkere wolken pakken zich samen boven sportclub Veendam. De kans is klein dat de club nog gered kan worden van een faillissement. Drie jaar geleden lukte dat nog wel. Eild Schreuder is al uh, zo'n 30 jaar supporter van Veendam. En hij nam toen met andere die-hard supporters een donatielied op... om geld in te zamelen voor de noodlijdende club. Veendam gaat nooit verloren, daar staat er bovenaan. Ze nemen met veel liefde uw donatie aan. Uw giften zal ze helpen door alle zijn. Maar met z'n allen staan we sterk, die kan je niet. Maar meneer Schreuder, goeiemorgen. Goedemorgen. Dat lukt niet nog een keer? Uh, nou, uh, Ik ben bang van niets. Nee, zo'n lied dat, dat, dat werkt niet. Dat is, heeft één keer gewerkt, maar niet een tweede. Nee, dat uh, gaat niet uh, zoals we er nou voor staan. Dit gaat niet ten tweede werken. Nou, wat, wat jammer meneer Schreuder, hoe, hoe kan dat nou? Ja, uh, we hebben drie jaar lang hebben we er weer goed voor gestreden en uh, dit bestuur uh, dat wil gewoon niet luisteren en dat blijft maar uh, financieel geld uitgeven en uh, ik heb dat destijds samen met uh, de fanatics en met Willy Zagel van Venam Forever. ...hebben we er alles aan gedaan. Maar uh, ja, dit, dit, dit, lukt, dit lukt gewoon niet meer. Nee, maar u zegt het ligt aan het bestuur... ...en u zegt in feite geven ze steeds te veel uit. Uh, waar, ja, ja. Waar, waar, waar hebben ze dat aan uitgegeven? Uh, spelers, uh, contracten, het uh, financiële... Uh, ...wat de spelers weer moeten hebben. En uh, ze kopen maar... Uh, Zoals een speler van Sparta. Uh, ja, die, die vraagt natuurlijk ook van. die gaat niet voor, uh, voor 100 euro per maand uh, ja. het veld op. Maar je moet de supporters toch wat bieden. Uh, hè, er moet toch ook een beetje voetbal in de ploeg blijven? Ja, er moet voetbal in de, in de ploeg blijven, zoals je ook zegt. En, uh, ja, maar uh, we zijn bang van. Want uh, er moet voor om dit seizoen nog af te maken. moeten zeven ton op tafel komen. Ja. En vervolgens seizoen uh, sowieso 1,1 miljoen. Hmm. Ja, dan heb ik zoiets van, uh, waar zijn we in uh, godsnaam mee bezig? Zou er nog een mogelijkheid zijn om Veendam te redden, of is het afgelopen, denk ik? Uh, zoals bekend is geworden van uh, coach Shelter, maar die denkt uh, zelf ook van niet meer. Die heeft zich, uh, zoals ik daarvan begrepen heb, ook al uh, teruggetrokken met de investeerders. En die heeft gezegd van nou, dus maximaal ligt er drie, vier ton op tafel, maar daar, daar, daar, wordt, daar wordt het gewoon niet mee gered. Nee. Kunt u het zich voorstellen trouwens, zonder <laughs> Veen dan verder? Ja, ja uh, nee. Nee, hè? Ja. Nee, want... Uh, de Lange Leegte, dat is historie. Dat is een cultclub. Dat is het geel en zwart. En zoals wij VeenDammers zeggen, uh, ik zeg het maar op zijn Nederlands dan, want als we op Gronings doen, dan verstaat de rest van de Nederlanders <laughs> waarschijnlijk niets. Uh, de de Veendam-Hemmen was altijd iets bijzonders. En dat gaat nu verloren. Hopelijk niet natuurlijk. Daar zo, worden ze wij... volgend jaar wel heel stil aan de Lange Leegte. Is ja. er echt helemaal niks meer mogelijk? Ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben bang voor niets en zoals de Veendamers altijd ook zeggen van het geel en zwart dat blijft in het hart, maar dit is gewoon, uh, ja. Nou meneer Scheuder, dat wordt wegdromen bij de plakboeken. <laughs> sterkte sterkte ja, erbij maar hoor. maar in ieder geval van ja de lange leegte dat het stadion dat, dat iets heeft. We hebben de Eredivisie gespeeld en iedere club ja. die had zoiets van oh. Oké, okay, we moeten naar de lange lichten. Dat kan het spoken. Nou, ja, meneer Schreuder, ja. we wensen u heel veel succes ja, en sterkte. Ja, dankjewel. In ieder geval bedankt voor het belletje. Graag gedaan. Oké. Okay. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, nou, we laten Veendam even voor wat het is. We gaan naar Cyprus voor de papieren versies van de Nederlandse ochtendkrant. Er kwam het nieuws van de redding van Cyprus te laat, uiteraard. Dat gebeurde pas vannacht. De Telegraaf schrijft nog wel Cyprus dubbele punt. Slikken of stikken? En verder vindt u veel natuurlijk op de websites van de verschillende media. En wij praten u natuurlijk helemaal bij over het akkoord voor Cyprus deze ochtend. Verder schrijft uh, de krant, derde graaf, dat de VVD wil dat de bezem door Sint Maarten moet uh, gaat. Op het eiland moet een rijksofficier worden benoemd... die de omvangrijke corruptie, witwaspraktijken, drugs en mensenhandel keihard aanpakt. En de minister van Justitie daar moet op non-actief worden gesteld. Ex-beleidmakers van de Nederlandse Bank hebben onjuiste verklaringen afgelegd... in de parlementaire hoorzitting op 8 maart over de nationalisatie van SNS. Blijkt het onderzoek van het Financiële Dagblad. Twee mannen beweerden naar aanleiding van de overname... van bouwfonds Property Finance door SNS... dat er geen signalen waren dat er iets mis was. Maar volgens de krant wist de Nederlandse bank wel degelijk... dat er vermoedens waren over mogelijke fraude bij bouwfonds. Gemeenten zoeken de grenzen van de wet op... bij de eisen van een tegenprestatie voor een uitkering. Sinds de invoering van de nieuwe bijstandswet... moet de gemeente een tegenprestatie vragen van de uitkeringsgerechtigde. De Volkskrant meldt dat de rechter nu voor het eerst... gemeenten heeft berispt die daarbij te ver zijn gegaan. Volgens dat D hebben duizenden Nederlanders zich de afgelopen weken aangemeld om de inhuldiging van Willem-Alexander in de nieuwe kerk in Amsterdam bij te wonen. De krant spreekt zelfs van een stormloop. En het bleef niet alleen bij brieven, telefoontjes en e-mails. Sommigen zonden filmpjes van zichzelf in of stuurden rechtstreeks sms'jes naar de commissaris van de Koningin. Er moet een verbod tot slot komen op de plezierjacht. En natuur en landschap in Nederland verdienen een veel betere bescherming. PvdA, D66 en GroenLinks hebben anderhalf jaar gewerkt aan de initiatiefnota Mooi Nederland. Als antwoord op het in hun ogen afbraakbeleid van oud-CDA staatssecretaris Henk Bleker. Na zeven uur hoort u hier meer over in onze uitzending. Net als over Cyprus natuurlijk. We zijn het al. We praten u helemaal bij over dat akkoord. U hoort dan ook staatssecretaris Wekers van Financiën. Hij vertegenwoordigde Nederland gisteravond.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 Dit is Radio 1.